Twee uur Jan van der Putten met het NOS-journaal. Japan heeft opnieuw brand gewoed in een van de reactoren van de kerncentrale bij Fukushima. Volgens de regering in Tokio was het vuur binnen een paar uur uit. De brand woedde in reactor 4. Dat is dezelfde installatie waar gisteren ook al brand was na een explosie. Door die explosie kwam radioactiviteit vrij. Het is nog niet duidelijk of er door de brand opnieuw straling is vrijgekomen.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 In Damaskus heeft de politie gisteren een betoging van tientallen Syriërs uiteengeslagen. De betogers demonstreerden voor vrijheid en politieke hervormingen. Vier jongeren werden gearresteerd. Demonstraties zijn uitzonderlijk in het Arabische land. Sinds 1963 is demonstreren bij wet verboden. Sinds half februari kwam het na de opstanden in andere landen toch tot sporadisch kleine betogingen tegen corruptie en onrechtvaardigheid. Een Facebookpagina met de naam De Syrische Revolutie heeft inmiddels 42.000 aanhangers. De site had voor dinsdag opgeroepen tot betogingen in alle Syrische steden. President Assad kondigde kort geleden politieke hervormingen aan.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 Van 2 tot 4. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Hoe gaan we politie trainen in Kunduz als het daarom de haverklap ontploft? De veiling met spullen van Juliana is zelfs voor de echte royalty watcher te duur. Nederlanders vluchten weg uit Bahrein. En de muziek komt vannacht van Chris Berry. Welkom bij... Nog steeds wakker Nederland... Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Wilt u met ons communiceren? Doe dat dan vooral via Twitter. Uh, onze naam is @redactiewnl WNL of uh, doe uh, hashtag WNL in uw bericht. Dus een hekje en WNL en dan vinden wij dat zeker. Maar het belangrijkste nieuws komt natuurlijk al de hele dag uit Japan. En daar gaan we dan ook mee beginnen. Ja, de hele nacht houden we u op de hoogte van uh, het uh, wel en wee in Japan. Het nieuws wordt natuurlijk de hele dag al beheerst door de ontwikkelingen al daar. Uh, eerst natuurlijk de aardbeving, toen de tsunami en nu zijn er de problemen met de kerncentrale. Uh, wij hebben mensen uh, aan de lijn in Japan. Uh, bijvoorbeeld Emiel Barton, hij loopt stage in Tokio en hij heeft zijn koffers al gepakt. Emiel, Goede nacht voor jullie. Ja, sta je op het punt om weg te gaan? Um... Nou, zover is het nog niet. Ik, uh, het plan is nu om naar mijn stageplek te gaan en daar te overleggen wat het beste is. Want wat zijn jouw overwegingen? Nou, ik heb eigenlijk drie opties. Of ik blijf gewoon in Tokio, of ik ga naar uh, Osaka toe, of ik ga naar Nederland toe. Ja, Want mensen in Tokio zijn echt bang dat de straling zo ver vliegt dat het zelfs in Tokio uh, onveilig wordt. Klopt dat? Nou, dat idee heb ik dus niet. Uh, ik ben gisteren ingelicht door uh, ja, mensen bij mijn stage. En die zeiden, zelfs in het ergste geval zal de straling niet gevaarlijk worden in Tokio. De, ja, de, de belangrijkste reden voor mij om te gaan is om... Ik heb verschillende adviezen vanuit Nederland gekregen om te gaan. En om ja, familie gerust te stellen. Maar de, de telegraaf die kopte vandaag groot op de website. Paniek in Tokio. Uh, mensen zouden de stad verlaten of massaal aan het hamsteren zijn geslagen. Dat zie jij daar niet gebeuren? Nou, dat hamsteren, dat is al bezig sinds de tsunami. En dat er massaal mensen vertrekken, ik ben vandaag op van de straat nog niet op geweest, maar dat heb ik in ieder geval nog niet gezien. De, men, de Japanners om me heen die ik ken, die overwegen niet eens om te gaan. En uh, is er nog wat te krijgen in de supermarkten? Lastig, heel lastig. De verse producten zijn, zijn op, brood is op, uh, ja, water is bijna op, ehm... Uh, ja, ik heb mazzel omdat ik via mijn stage wat, wat noodpakketten, voedselnoodpakketten kreeg. Maar ja, er, er is nog wel wat, maar het is, nog, het is bijna leeg. Maar gaat het leven wel nog min of meer door in Tokio? Tot, uh, tot voor gisteren in ieder geval. Oké. Okay. Zou het kunnen dat het hier in Nederland eigenlijk groter en erger nieuws is dan daar in Japan? Dat idee heb ik heel erg, ja. Als ik gisteren geen uh, contact had gehad met Nederland, dan had ik nu nog niet eens echt overwogen om te gaan. Maar met al, met, met al die, die, dat water en het eten dat opraakt, dan is er toch wel wat aan de hand, lijkt me. Ja, dat is zeker waar. Um, maar zoals ik zei, gisteren werd ik ingelicht over de situatie. En ze verwachten eind deze week weer de snelwegen naar Tokio open te hebben. En dat gewoon het voedsel weer uh, op orde is. Okay. Maar je hebt wel uh, contact met jouw familie hier in Nederland, dat klopt toch? Ja, dat klopt. En wat zeggen zij tegen jou? Nou, de, me, de meeste, kom alsjeblieft naar Nederland toe. Ja, en op, op emotionele wijze, denk ik. Ja. Want dus die zijn eigenlijk banger dan, dan, dan jij daar in Japan? Eigenlijk wel, want zoals ik het begrepen heb, en gevaar zal ik tenminste qua straling niet, uh, niet lopen. Ja, nou, ik moet ook zeggen, je klinkt er redelijk nuchter onder. Hm. Ja, gelukkig wel. Ik... Uh... Ik heb er nu weinig aan om uh, in de stress te schieten, denk ik. En, en je zei net al, de Japanners waar jij mee omgaat... die zijn ook niet in de stress aan het raken? Nee, helemaal niet. Dus als jij uh, terug naar Nederland zou komen... dan zou dat echt voor jouw familie zijn en voor hun geruststelling. En hoe erg uh, weegt dat mee, die, die, die overwegingen? Ja, dat weegt wel zwaar mee. Ik heb uh, uh, mijn uh, begeleidend. Uh, Professor van het Nederland heeft me op het hard gedrukt, alsjeblieft weg te gaan. Ja, dan. Wie ben ik om dan uh, nog lekker in Tokio te blijven zitten? ja, als ik het zo hoor, dan ga je toch weer terug naar Nederland, of niet? Nou, of naar Nederland, of naar Zuidelijk Japan. Want ik blijf, ik blijf waarschijnlijk niet in Tokio. Hm. Nee. Oké, okay. okay. wanneer ga je de, de, de knoop doorhakken? Ik denk uh, vanmiddag. We gaan ik ga straks naar mijn stage toe en dan hebben we het erover. Dan okay. uh, wensen wij jou succes met het doorhakken van die knoop. En dankjewel, voor, ogen, dankjewel. voor je tijd, Emiel Barten, Nederlandse stagiair in Tokio. En uh, ook in Japan is Wouter Koos. Hij werkt in Osaka. Dat is 500 kilometer van het rampgebied af. Uh, Wouter, ook jij goede nacht. Goedenacht. Goeienacht. Hoe beleef jij de ramp vanuit uh, jouw standplaats in Osaka? Um, uh, ik denk uh, een stuk verder van mijn bed dan uh, die meneer die net sprak in Tokio. Um, het is hier echt hoofdzakelijk dat het nieuws binnenkomt via de televisie. Um, en, en natuurlijk via internet en, en allerlei andere bronnen. Dus jij hebt geen last van lege supermarkten? Nou, een beetje. Uh, We waren gisteren in de supermarkt. En um, wat er hoofdzakelijk minder is dan normaal... Uh, zijn vestproducten, vlees, uh, groenten. Um, de, ik denk dat... de, de de, de meeste vrachtwagens die beschikbaar zijn, dat die naar het noorden van het land toegestuurd zijn om daar te helpen met het vervoer van uh, wat er daar vervoerd moet worden. Met als gevolg dat er hier um, dat soort versproducten niet zo vaak aangeleverd wordt aan de supermarkten. Hm, okay. maar, maar als ik... ik nou een ambulance op de achtergrond overbijrijden bij jou, dan heeft dat niks met. Uh, met dat uh, heeft niks Nee, we nee, nee. wonen naast het ziekenhuis. Dus, dat is... ah, dus dat... <laughs> die komen hier geregeld langs. Okay, maar heb je bijvoorbeeld de naschokken, waar, waar ook vandaag over gepraat wordt, heb je, heb, voel je die ook? Ja, die, nou niet, niet allemaal gelukkig. Maar um, zoals er gisteravond hier plaatselijke tijd, uh, half elf, uh, was er een, een flinke naschok. Die, uh, die had het epicentrum lag bij, uh, bij Mount Fuji. En die was uh, 6,2 op de schaal van Richter volgens mij. En die hebben we hier toch wel goed gevoeld. Ja, dus je krijgt in ieder geval wat mee van die, van die naschop ja, ja, dat zeker ja. wel. En, en, en natuurlijk, uh, het, de, de situatie is gespannender dan het zou zijn als er niks aan de hand was. Ja. Ben jij zelf angstig geworden? Um, ik ben uh, wisselend angstig en gerustgesteld, afhankelijk van welke nieuwsbron ik raadpleeg. Wat is nou het laatste uh, nieuws daar in Japan? Uh, uh, het laatste nieuws is nu dat, uh, dat vanochtend om kwart voor zes er uh, een, uh, een brand gesignaleerd was in de vierde reactor bij die Fukushima Daiichi kerncentrale. En dat die intussen om, uh, om kwart over zes alweer uit was. Uh, die is dus weer dat uit? Dat is eigenlijk het laatste, het laatste nieuws. Die brand is alweer uit, ja. Oké, okay, want wij hoorden dat net op het uh, NOS-journaal uh, volgens mij voorbij komen. dat dat het laatste nieuws was. Dus er zit een ja, beetje vertragingen wel... op onze lijn. Ja, ja, dat, dus dat is inderdaad... Uh, de Japanse media die zijn, die hebben natuurlijk de die vertraging er niet tussen zitten. Dus dan uh, krijg je wat meer, uh, wat, wat meer direct, uh, direct nieuws van. Ja. Nou, we spraken wij net met Emiel, die zit te overwegen om naar huis te gaan. Ja. Hoe, hoe, heb jij ook zulke soort overwegingen? Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik die overweging... Ik, ik, het, is wel, het is wel door mijn hoofd geschoten uh, een paar dagen geleden... toen dat met die kerncentrale uh, aan de hand was. Uh, en nog steeds is het natuurlijk aan de hand, maar... Het lijkt nu het, dat het ergste voorbij is, maar het, uh, gisteren of eergisteren had ik toch wel net zitten nadenken om misschien ook uh, nog wat zuidelijker te, te, te vertrekken hier in Japan naar, naar, naar, naar het zuidelijkste puntje. Of misschien zelfs een weekje naar Thailand toe te gaan of zo, maar om, maar om terug te gaan naar Nederland, dat niet. Maar zijn er bewoners daar uh, in Osaka die, die datzelfde doen, die verder naar het zuiden trekken? Uh, volgens mij valt dat hier ook reuze mee, hoor. Dat uh, het, de, de meeste mensen die hier wonen, die, die zijn natuurlijk Japanners en die, die, die kunnen hier niet weg. Die, die wonen hier. Um, dus dan is het niet een optie om, om dan maar naar een ander land toe te gaan. Um, ik denk dat dat hoofdzakelijk een optie is voor buitenlanders die hier zitten en nog ergens uh, elders een thuisbasis hebben. Die hebben die luxe eigenlijk. Ja. Huh. Oké, okay, nou dankjewel voor je tijd en succes uh, uh, vandaag in Japan. Wouter Koos vanuit Osaka in Japan, Geen 500 dank. kilometer van het rampgebied. Dankjewel. Geen dank. Ja, overal op de wereld wordt uh, met angst en beven een beetje naar Japan gekeken. Misschien nog wel meer dus dan in dat land zelf. Um, ja, zoiets dat kan natuurlijk ook bij jou in de buurt uh, gebeuren. Vooral als je naast een uh, kernreactor woont. Nou, bijvoorbeeld in Los Angeles, daar is men ook bang. De Amerikaanse miljoenenstad, die ligt namelijk vlakbij de grote San Andreas breuklijn. En dus uh, maken wij ons ook een beetje zorgen om uh, onze correspondent Joris erbij, live in Los Angeles. Goedenacht Joris. Goedenacht. Dat is een lekkere plek die je hebt uitgezocht om te gaan wonen. Nou ja, op zich wel, maar die San Andreas breuk is dan inderdaad het enige een muntpuntje wat, uh, <laughs> wat aan deze plek is. Hoe reëel is de kans op een aardbeving in Los Angeles? Um... Experts, wetenschappers die zeggen uh, dat er, dat er een, een hele grote aan gaat komen. Uh, dat baseren is op het feit dat er uh, iedere 45 tot uh, 144 jaar een hele grote uitbeving uh, in dit gebied is. En de laatste was in 1857. Uh, en... Uh, ik heb het even uitgerekend en op zich is, dat, uh, is, is de grote uitdaging al negen jaar te laat. Dus uh, we zijn nou, aan het wachten. Is het dan con continu paniek daar in Los Angeles? Van uh, wanneer, wanneer komt die? Nee, totaal niet. En je hoort eigenlijk ook bijna niemand erover. Um, in Los Angeles is er niet veel hoogbouw. Alleen uh, in downtown, maar um, dat was tot voor kort nog niet zo'n hip, hip, hip, hip, hip gebied. Maar het laatste begint het wel wat te groeien en dan... Soms gaat er wel eens vrienden wonen... en dan is de enige vraag die soms wel gesteld... van ben je niet bang dat er dan een keer een aardbeving komt. Maar uh, nee, dat, dat, daar zijn de mensen hier in Los Angeles niet echt bang voor. Maar ik kan me voorstellen nu uh, met de, de aardbeving en de tsunami in Japan... dat er wel weer even flink de aandacht op gevestigd wordt... op dat risico en dat die aardbeving eraan kan komen. Klopt, het, het zet de, vooral de autoriteiten wel een beetje op scherp. Um, Californië heeft twee kerncentrales... en uh, daar zijn nu uh, gelijk... Overleg over hoe of wat, uh, hoe, hoe sterk zijn de kerncentrales in Californië. Nou, Volgens wetenschappers kunnen kerncentrales hier een aardbeving van 7 tot uh, 7,5 uh, op de schaal van Richter aan. En uh, ja, Ze zijn nu aan het kijken uh, hoe reëel het is dat er nog een grote aardbeving hier gaat komen. Maar over het algemeen is een aardbeving heel moeilijk te voorspellen. Maar ja, De kans dat hier een grote aardbeving komt, dat is natuurlijk nooit nul. Nee, dat is waar. Helemaal niet als je zo dicht bij zo'n uh, grote breuklijn uh, ja. zit. Dus je loopt altijd een risico uh, als je zo'n kerncentrale daar neerzet? Ja, klopt. Uh, ze liggen wel aan de kust, dus uh, net zoals in Japan mocht er iets gebeuren... kunnen ze inderdaad ook uh, bijvoorbeeld met zeewater gaan blussen. En hopen dat de straling over de zee wegwaait in plaats van uh, over de stad? Hm. Ja, want uh, de, kern, de dichtstbijzijnde kerncentrale ligt hier ongeveer zo'n uh, 350 kilometer vandaan. En uh, dat is iets verder volgens mij dan de kerncentrale in Japan, waar uh, Tokio vandaan ligt. Dus in principe uh, zouden we hier nog redelijk veilig moeten zitten. Is, zijn er gebouwen in Los Angeles, zijn die ook bestand tegen zulke grote aardbevingen? Want ik las dat in, in Japan, dat daar speciale technologie is, dat gebouwen een beetje op rubberen constructies zijn gebouwd. Inderdaad, soort veren dingen, dat we daar echt over na hebben gedacht. Is dat in Los Angeles ook zo? Ja, zeker. Want Los Angeles heeft ook wel een, een, een geschiedenis met aardbevingen. Uh, in 1994 was er nog een, een redelijk grote aardbeving van 6,7, uh, 12,5 mil miljard dollar in schade en uh, iets meer dan 70 mensen die uh, overleden tijdens die ramp. Um, ja, in Los Angeles wordt wel nagedacht over. Uh, of als ze, als ze de lucht in gaat bouwen, dat die gebouwen wel aardbevingbestendig zijn. en um, Je merkt het trouwens ook zelfs in de, in, de, in de kleinere dingetjes, want in Los Angeles kun je je zelfs verzekeren tegen aardbevingen. Okay. Dus ik heb een speciale polis op mijn appartement dat als de bol inzakt, dat ik uh, wel alles vergoed krijg. Oké, okay. earthquake insurance. Ja, maar dan zijn we toch wel weer een beetje gerustgesteld, toch? Ja, inderdaad. En uh, Joris, er was ook uh, nog het gevaar dat die tsunami jullie kant op zou komen... Uh, naar jullie kust toe. Heb je daar nog iets van gemerkt? Klopt. Ik, uh, ik kreeg in de midden in de nacht kreeg ik nog wat berichten vanuit Nederland... en uh, zelfs één telefoontje van of ik niet uh, wakker moest worden... en uh, uit de voeten moest maken. Maar uh, nee, in het zuiden van Californië hebben we daar niet echt heel veel van gemerkt... Uh, veel mensen gingen wel kijken of er wat kwam. Veel surfers in het water, want ja, er komt dan toch wel weer een beetje een hogere golf aan. Maar uh, nee, we hebben hier verder helemaal eigenlijk niks gemerkt van uh, die tsunami. Gasten gingen gewoon surfen? Met het ja. risico op een tsunami? Nou, ze hadden al een beetje berekend dat uh, de hoogte van de golf misschien maar een meter tot anderhalve meter hoger zou zijn dan normaal. Okay. Maar in de voorzorg waren wel alle stranden ontruimd. Dat dan weer wel. Ja. Dat alweer wel. Oké, okay, nou Joris, we zijn blij dat we je uh, in levende lijven toch nog aan de telefoon hebben gehad vannacht. Ja, zeker. En uh, nou, tot de volgende keer dan maar weer, uh, overleef dat dan ook maar weer, zou ik zeggen. Goedenavond. Hey, Joris erbij, live vanuit Los Angeles. Dank wel. Het is 17 minuten over twee. Dit is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. En uh, nou, we hadden het net over Japan. en uh, Je hoort heel veel over Libië, Bahrein en Egypte. En ga zo maar door. Je zou eigenlijk bijna vergeten dat we het ook nog over Afghanistan moeten hebben. Eind januari kwam het voorstel voor een politietrainingsmissie naar Kunduz... maar net door de Kamer, doordat aan GroenLinks werd toegezegd... dat de getrainde agenten niet zouden gaan vechten. Minister Rosentaal zei dat het relatief rustig was in Kunduz... Maar ondertussen dus blijft de Taliban niet stilzitten. Harry van Bommel van de SP stelde in het Vragenuur vandaag vragen aan de minister over de situatie in Kunduz. Goedenavond meneer van Bommel. Goedenavond. Wat is er nou precies aan de hand in Kunduz? Nou er is daar sprake van een hele serie aanslagen in de afgelopen weken. Waarbij men vooral ook op de hoge functionarissen mikt. Um, er is vorige week een aanslag geweest op de politiecommandant. Uh, Abdul Rahman, die had uh, uh, tientallen agenten bij zich, die is op klaarlichte dag uh, uh, in Koenumstad uh, vermoord. Uh, afgelopen maandag, gisteren, zijn er 37 doden gevallen bij een recruteringscentrum van het leger. En eerder deze maand waren er al elders in de provincie ook twee aanslagen, waarbij ook in ieder geval de gouverneur van het district Chardara om het leven is gekomen. En bij een andere aanslag 31 mensen gedood. Dus het is er bepaald niet veiliger op geworden in Kunduz. Hoe kan het dan dat minister Roosentaal zegt dat het daar relatief rustig is en dat de missie gewoon door kan gaan? Ja, hij vergelijkt de situatie in Kunduz, in het noorden van Afghanistan, met de provincies in het zuiden. In het zuiden, kun je zeggen, is een echte oorlogssituatie. Um, in het noorden vallen, wanneer je alleen maar de dodelijke slachtoffers stelt, vallen er minder doden. En daarom zegt hij het is relatief veilig. Maar wij gaan daar civiele politie opleiden die dus gewoon toezicht moet houden, ook op het verkeer, maar ook op smokkel... en ook op ja, de, zeg, het gewone politiewerk moet doen. In een omgeving waar zoveel politieagenten, slachtoffer zijn van aanslagen... en overigens ook militairen, daar kun je geen gewoon civiel politiewerk verwachten. Maar je kan ook zeggen, het is een rotzooi daar in Kunduz... dus het is juist een reden om er naartoe te gaan, want iemand moet het daar oplossen. Vind je niet? Dat zou een reden kunnen zijn, alleen moet je je dan afvragen of je... ...een uh, civiele politiemissie daar moet gaan doen... ...of dat je, net zoals de Amerikanen daar ook doen in de provincie Koundoes... ...gewoon militairen moet sturen voor stabilisering. En op dat punt zat juist de discussie in de Tweede Kamer... ...omdat GroenLinks zei... ...wij willen alleen een missie steunen... ...wanneer dat echt een civiele politietrainingsmissie wordt... ...wanneer deze agenten geen militaire taken krijgen... ...en dus ook niet betrokken raken bij gevechten met de Taliban. Nou, dat lijkt in de huidige omstandigheden onontkoombaar te worden... En daarom denk ik ook dat GroenLinks uiteindelijk deze missie... als hij straks van start gaat, dat ze hem eigenlijk niet meer kan steunen... op de gronden waar ze eerst die steun op toegezegd heeft. Ja, dus dat minister Rosenthal vandaag zegt dat die missie gewoon doorgaat... u zegt, daar gaat hij eigenlijk helemaal niet over. Nou, Hij is er daarbij afhankelijk van een meerderheid in de Tweede Kamer. Op dit moment heeft hij die meerderheid nog, ook omdat die missie nog moet beginnen... en omdat hij nog met dat contract naar de Kamer moet komen. Maar als... ...in de praktijk de militairen die Nederland stuurt de opleiding van deze politieagenten niet in de praktijk kunnen vormgeven... ...want dat zou niet alleen maar gebeuren in opleidingscentra, maar ook buiten de poort, zogenaamde training on the job. Als dat in de praktijk niet blijkt te kunnen, ja, dan zal ik zeker het debat aanvragen en een motie indienen... ...om ook GroenLinks uh, die keuze voor te houden om de missie nu niet door te zetten. En daar is minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken natuurlijk van afhankelijk. Op het moment dat er zo'n debat komt en zo'n uitspraak ligt, ja, dan kan hij niet doorgaan met deze missie. Waarom heeft u dat debat dan eigenlijk nog niet aangevraagd? Nou, ik heb natuurlijk eerst uh, deze mondelinge vragen moeten stellen om het standpunt van de minister van Buitenlandse Zaken uh, te ontlokken. Dat standpunt heb ik nu. Hij zegt uh, de, de veiligheidssituatie is relatief goed... En er is dus niet zoveel veranderd. Wat hem betreft geen aanleiding om ook te kijken naar andere mogelijkheden. Ik heb vandaag opnieuw de suggestie gedaan om eventueel buiten Afghanistan milie, milie, uh, politieagenten op te leiden. He, dat gebeurt in Turkije, dat gebeurt in andere landen, weliswaar op, uh, op minimale schaal, maar dat zou veel ruimer kunnen. Uh, die mogelijkheid komt wat mij betreft straks weer ruim in beeld op het moment dat er sprake is van ja, toch structurele... Uh, ...structurele aanslagen, dus niet meer incidenten, maar dat dat structureel gebeurt. En daar lijkt nu al sprake van te zijn. Dus bij de eerstvolgende gelegenheid zal ik zeker dat debat met de minister en met de Kamer vragen. En dan ook het voorstel doen om deze missie niet uit te sturen. En dan zal GroenLinks ook kleur moeten bekennen. Wanneer zou de missie moeten beginnen, volgens het plan Nu? Nou, eind april. Uh, het is zo dat er nu al militairen in kleinere aantallen daar naartoe gaan... Um, uh, deze maand. Maar dat is meer om de voorbereidende werkzaamheden te doen. Nederland heeft veel eisen gesteld. Niet alleen met betrekking tot de veiligheid en met de activiteiten. Maar ook met betrekking tot het recruteren van uh, de aspirantagenten. Uh, want uh, bij de, bij de uh, aspirantagenten die Afghanistan zelf heeft gerecruiteerd... ...zaten relatief veel mensen met verslavingsproblemen. Mensen die eigenlijk tot de Taliban behoorden en daar alleen maar een wapen en een uniform kwamen halen. Mensen die in een later stadium overlopen. Dus wat dat betreft uh, wil Nederland die recrutering strenger zelf doen. Nou, de, voor dat doel zijn er nu al militairen gestuurd, maar pas in april zou er sprake zijn van het daadwerkelijke beginnen van de opleidingsmissie. U denkt dat GroenLinks nog gaat draaien? GroenLinks gaat het in ieder geval erg moeilijk krijgen met de ontwikkelingen die er nu zijn, op het punt van de veiligheid. Maar ik denk dat zelfs de garantie die door Nederland gevraagd wordt om deze agenten niet bij militaire operaties in te zetten, dat die garantie in de praktijk niet kan worden gegeven. En dan is het ook voor GroenLinks. Einde oefening. Nou, we zullen het gaan zien. Dank u wel voor uw toelichting in ieder geval. Harry van Bobbel, Tweede Kamerlid van de SP. Dank u wel voor uw tijd. Ja. Het is zeven voor half drie. Dit is Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En zometeen gaan we het hebben over de veiling van de spullen van koningin Juliana. Ja, zou uh, Johan Fleming er nog wat uh, op hebben kunnen duiken? Nou, uh, ik denk het niet, want volgens mij heeft hij niet heel veel geld. En het was daar vrij duur. <laughs> Dat horen we zometeen. Iedere week hebben wij bij Nog Steeds Wakker Nederland een band of artiestengast... die live bij ons komt spelen... En de band van vannacht is uh, volgens mij pas kort geleden... aan een uh, goede opmars begonnen. Uh, bij het uitkomen van hun eerste EP'tje vorige maand... zijn ze gelijk door de collega's van Radio Jazz gebombardeerd... tot Radio 6 Talent. En sindsdien gaat het steeds harder. De muziek is een fijne mix van jazz, country, latin en rhythm en blues. Bij ons in de studio is Chris Berry. Goedenacht. Goedenacht. En ik ben nog steeds wakker. Dat is hartstikke goed. Ja, wij kijken in het programma terug op de afgelopen dag. Wat heb jij vandaag gedaan? Vandaag hebben we in de studio van Paul... Um... Uh, een paar scènes voor een uh, mini videoclipje opgenomen. Een paar nummertjes opgenomen. Uh, hier en daar wat dingen regelen. Het is een drukke dag. Ben je uh, fulltime met muziek bezig? Nu wel. Oké. Okay. Ja. Ja. Uh, jullie band heet Chris Berry. Jij heet Crystal. Dus waar Chris vandaan komt, dat kan ik denk ik wel raden. Maar waar Precies. komt de Berry vandaan? Um, nou, sowieso ben ik um, ja, een behoorlijke fan van Chuck Berry. Um, Oude rock and roller. Direct Um, maar mijn, uh, mijn stiefvader, die ik uh, zeg maar niet vader, maar papa noem... Uh, die heet Barry van zijn achternaam. Uh, het hele gezin heet eigenlijk Barry. Dus uh, stiefbroer en stiefzus en uh, Barry, Barry, Barry. En ik dacht dat is wel een mooie, uh, een mooie ode zeg maar, aan degene die me heeft opgevoed. Um, en natuurlijk blijf ik Christel de Haak. Maar goed, de band heet Chris Barry en ik dacht dat is een mooi balansje. Maar ben jij dan eigenlijk Chris Barry of is het de band Chris Barry? Um, de band is Chris Berry en ik uh, ben de personification. De, front, de frontvrouw, toch? Moet je dan zeggen? Zoiets. Maar ja. goed, ik kan toch niet zonder de rest doen. is Chuck Berry dan ook een van de, de muzikale invloeden? Absoluut, absoluut. Ja. Ja, een van de helden. Ja, absoluut. En uh, wat, voor, wat voor invloeden uh, kunnen we nog meer horen in je muziek? Patsy Klein, de, een van de meest invloedrijke countryzangeressen uit. Uh, Amerikaanse popgeschiedenis, country pop dan. Mm -hmm. um, nou, helaas is zij uh, op nou, 30-jarige leeftijd uh, overleden. Uh, dus ja, heel kort maar krachtig. Zeg maar. Ja. Voor mij van hele, hele grote waarde zeg maar, haar, haar, wat ze heeft achtergelaten. Zeg maar. okay. Absoluut. Nou, we zijn er erg benieuwd. Wat is het eerste nummer dat je voor ons gaat spelen? Het nummer dat, um, nou, in ieder geval door Radio 6, zoals Casper uh, net al aangaf... Uh, heel leuk werd opgevangen, uh, opgepikt. Dat is Flower Empty Tree. Flower Empty Tree. Oké. Okay. En jullie zijn met z'n tweeën. Stel nog even je, je bandlid voor, zou ik zeggen. Precies. De bandlid van vanavond. Paul <laughs> Willemsen op gitaar. <laughs> ik ben Wat, met Paul U heen gereden. No, en, normaal uh, zijn er nog meer mensen bij, toch? Dat klopt. Is dan het geluid nu heel erg anders dan op de EP? Dat geloof ik wel, ja. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Ze zijn uh, met z'n tweetjes. En normaal gesproken hebben we hele specifieke uh, ja, percussie. En bassisten en een trompetist en dat soort dingen. Oké, okay. nou ik zou zeggen, uh, loop naar de zakmicrofoon. Dan wil ik nog even tegen de mensen thuis zeggen dat ze, <laughs> tegen de mensen thuis zeggen dat ze natuurlijk de radio harder moeten zetten. En als ze willen reageren op onze uitzending, dan kan dat altijd via Twitter. Ja. Dat is uh, @redactiewnl, WNL, zo heten wij. Of uh, doe hashtag WNL, dus je WNL in je bericht. En dan uh, vinden wij het. Volgens mij zijn we er klaar voor. Flower MT 3 van Chris Berry hier live bij Radio 1 The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 Chris Berry, de Flower Empty Tree, hier live bij Nog Steeds Wakker Nederland op Radio 1. En hou de radio aan, want zometeen hoort u nog drie live nummers van Chris Berry. Maar nu eerst, het is het bijna half drie... en dus tijd om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws uit de nacht. Het nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven Ingeloestol. Stol. Goeienacht. In Japan is het nu half tien ochtends... en daar is de dag begonnen met nieuwe cijfers over het aantal slachtoffers van de tsunami... De officiële teller staat nu op 3.373 doden, 7.585 vermisten en 1990 gewonden. Het is nog onduidelijk hoe groot de gevolgen zijn van de vierde explosie in de kerncentrale van Fukushima, die een paar uur geleden plaatsvond. Steeds meer Nederlanders die in het buitenland zitten moeten een ticket naar huis boeken. Was er al eerder een negatief reisadvies voor onder meer Libië en Japan, nu is ook Bagrijn aan het lijstje toegevoegd. De koning van de oliestaat heeft de noodtoestand uitgeroepen en al twee mensen kwamen eerder vannacht om het leven bij uit de hand gelopen demonstraties. Ja, en straks bij ons in de uitzending hebben we ook nog een Nederlander die is gevlucht uit Bahrein aan de telefoon. En tot slot het van het Nieuwsminuutje. Er zijn op dit moment een stuk meer Nederlanders wakker dan anders. Want in de Amsterdamse Stadschouwburg is het boekenbal bezig. Op Twitter zien we allerlei spannende berichten over binnenkomen. Bijvoorbeeld van Kluun, hij twittert... Ik probeer zoveel mogelijk te twitteren tijdens de eerste uren... zodat mijn batterij op is tegen de tijd dat ik toeterlampion ben. Of Saskia Noord... Op het boekenbal heerst de anti-rookkestapo. Ik vraag me af wat God Moedisch daarvan had gevonden met zijn pijp. U hoort het, we zitten er bovenop en het volgende uur meer. Ja, en dan horen we ook schrijfster Rosa Timmer. Die is daar nu aanwezig en ik ben benieuwd of zij ook al toeterlampion is. We gaan in ieder geval haar straks even bellen om live verslag te doen. Dankjewel Ingelo Stol. dit was het Nieuwsminuutje. Al sinds vorige week staat het volop in de schijnwerpers. Maar vanaf gisteren is het pas echt begonnen. Ik heb het over de veiling van de voorwerpen uit het leven van koningin Juliana. Ook vandaag was er weer een nieuwe dag van de veiling... waar meubilair, servies, porselein en kunstwerken uit onder andere Paleis Soesdijk... voor het goede doel werden geveild. En royalty-watcher Johan Flemmix was daar vandaag natuurlijk bij aanwezig. Goedenacht, Johan. Ja, goedenacht, goedenacht. Ja, ik, uh... Ik kon er eigenlijk vandaag ook nog niet van slapen, dus ik ben nog eventjes op. En wat heel toepasselijk nu is, dat ik onder een schilderij van Juliana zit, in een nagebouwd paleis Dus Dat is wel een redelijk typisch eigenlijk dat nu over de veilige naam We hebben in ieder geval de goede aan de telefoon blijkt. Ja, ja, echt wel. Ja. Wat vond je van de spullen van, van Juliana? Heeft ze een beetje smaak? Nou, ik moet zeggen, er stonden wel heel erg veel mooie en bijzondere spullen bij. Er was ook heel veel wat ik heel graag wilde hebben. Dat ik dacht, wauw, daar heb ik altijd van gedroomd om hier in mijn paleishuisdijk neer te zetten. Maar er waren ook heel veel spullen uit het uit, uit echte het paleishuisdijk. Dus ja, maar waarom niet in het, uh, ja, in het kleinere neerzetten? Maar ja, het, ik moet wel zeggen, de prijzen waren wel een beetje aan de hoge kant. Wat, wat, uh, wat voor dingen heb je dan gezien en wat kostte dat? Nou, er waren uh, een, een paar hele mooie bureaus. Heel leuke stoelen, een paar mooie quazen, schilderijen, eigenlijk te veel op, op te noemen. Er waren volgens mij 1600 lots, die over, over meerdere dagen verdeeld worden. Maar eigenlijk alles was mooi. Alleen ja, wat, wat eigenlijk te verwachten oprecht, is natuurlijk ontzettend mooi dat we het heel veel opgewacht hebben, omdat het naar goede doelen gaat allemaal. Maar van de andere kant, ja, voor de koopfliegzagers was er volgens mij niet veel te halen, beetje, Want het waren niet Een beetje buiten jouw budget, ook begrijp ik. Ja, de recessie heeft ook hier toegeslagen, dus uh, ja, helaas. En ik had uh, de, de, de ruimte om heel veel mee te nemen, mm -hmm. maar helaas ben ik met lege handen moeten vertrekken. Ja, dat deed toch wel een beetje zeer. Ik zal je een voorbeeld geven, er stond een hele leuke stoel en die werd ingezet bijvoorbeeld op. Ze, ze dachten in het boek ook, nou die zal tussen de 50 en honderd euro opleveren. Daar was hij opgeschat. Ja, zo'n stoel ging het dan toch over 1400 euro uit. Zo. En ik dacht, oeh, ja, dat wordt toch een duur stoeltje. Ja. Ja. Maar je noemt allemaal leuke en mooie dingen, hè? maar waren er nou ja. ook heel, heel erg lelijke spullen bij? Nou, er was ook bijvoorbeeld een, een bankje, ik weet eigenlijk niet meer wat dat heeft opgeleverd. Het was een beetje doorgezakt, het stoeltje was ik helemaal doorgezakt, dat moest wel opgeknapt worden. Maar volgens mij bracht ook nog een hele goede prijs op. Er is eigenlijk ook, wat ik hoorde ook van de veilingmeester. ik heb nu even gesproken met wat mensen, er is ook helemaal niks... Uh, ...niet verkocht. En alles toch voor de, voor de goede inzet... ...of heel veel daarboven... Uh, ...dat het opgebracht heeft. Ja. Wat, wat voor mensen kopen, kopen dat soort dingen dan? Nou, er waren van, van Japanners... Uh, uh, die, waren, ja, ...die zaten een beetje schuin langs me... ...twee Japanse dames... En die sloegen ook flink in, nou, maar twee tafeltjes voor 2600 euro. Een kastje, om een sleutelkastje, was wel heel mooi bewerkt. Wat ingezet was op 300 euro. Ik dacht, nou, dat wil ik 350 euro vergeven. Maar ja, dat kochten hun wel 1800. Dus uh, ja, dat was dat, uh, ja, die, die waren behoorlijk aan het kopen. Maar ook andere handelaren. Er uh, was ook een man volgens mij, bood hij op alles. Ik dacht, ja, dat is wel ook wel. Nou, ik dacht, nou, heeft wel een goede portemonnee. Ja. Nou, uh, Johan, je zei net al, de recessie heeft bij jou toegeslagen. We hadden jou een paar weken geleden aan de telefoon. Toen vertelde jij dat je uh, 19 carnavalshits, als ik het goed heb, had uh, gemaakt... maar dat je uh, ja, geen of uh, één uh, betaalde boeking uh, had. Heeft het nog geholpen? Heb je, meerdere, heb je carnaval een beetje leuk uh, met een paar betaalde boekingen uh, uh, beleefd? Nou, ik, ik, ik zal je zeggen, ik heb in een, even Eerst het positieve. In Huissen heb ik een ongelooflijk uh, uh, onthaald. Dan kreeg ik zelfs een prijs. Uh, de Carnavalsprijs, uh, want ik heb hem hier hangen eigenlijk, uh, de, de orde van de Foucault, pot, en dat was de Carnavalsvinger, dat was echt een hele serieuze prijsje, heb ik gekregen. Ik had ook nog één betaald optreden staan, yes. en uh, die is er uiteindelijk uitgekomen, alleen uh, van tevoren zouden ze het eigenlijk overmaken, omdat je, daar moet je wel een beetje rekenen met die grote festivals. Toen kwam ik op het festival, en uh, toen zei ze, ja, de, de man die de enveloppen in zijn zak heeft, die komt zo meteen, en uiteindelijk ben ik een anderhalf uur maar vertrokken zonder envelop, en ik werd ook daar nog niet voor betaald. Dus ik heb dan één op betaald optreden gehad waar ik ook nog niet voor betaald werd. Nou ja, wie... Dus daar heb ik helaas ook niks van kunnen kopen. Wie was dat? Dan gaan we dat even op Radio 1 even recht zetten. Zou uh, ik dat volgende week al melden? Zo <laughs> <So laughs> ja, houden we het spannend. Ik, ik vond het gewoon niet netjes, dat mensen zo voor de kijk houden. Ik deed al zeer. Dat je dan heb je eindelijk inbetaald optreden, wat dan nog niet betaald, ook niet. Nou, schandalig. Maar dankjewel voor je tijd dankjewel. in ieder geval. Johan Flemings. Over de veilingen van de spullen van uh, Juliana. En ook een beetje zijn boekingen. Dankjewel. Dankjewel. Straks in nog steeds Wakker Nederland. Het einde der tijden in onze fantastische rubriek. Het Nieuws, dat niet in het nieuws was. Eerst gaan we naar Bahrein. De koning van Bahrein kondigde vandaag voor minstens drie maanden de noodtoestand af. Dit uh, deed hij wegens aanhoudende protesten tegen zijn regime. De Nederlander Thijs Broekhuizen woont in Bahrein... maar door het geweld besloot hij met zijn drie kinderen het land te verlaten. Goedenacht Thijs. Ja, goedenavond. Waar zit je nu? Ik zit op dit moment op de aankomsthal in Abu Dhabi... in de Verenigde Arabische Emiraten. En wat heeft jou doen besluiten om Bahrein te verlaten? Uh, nou, wat ons heeft doen besluiten. is eigenlijk voornamelijk dat er eigenlijk geen goede reden is om in Bahrein uh, te blijven op dit moment. Heb je, geen, uh, je werkt daar, neem ik aan? Ik werk in Saudi-Arabië. Oké. Okay. Uh, mijn vrouw is op dit moment even op uh, business trip, op uh, dienstreis. En. weegs uh, de situatie was het voor mij beter om. Uh, mijn werk heeft te onderbreken naar Bahrein te komen. Mm -hmm. uh, omdat de, ja, de zich toch wel wat onprettig aan het ontwikkelen is op het moment. Wat merk je daarvan om, om je heen? Uh, wat ik daarvan om me heen uh, merk. Nou, in eerste instantie niet zoveel, omdat we vanuit diverse hoeken het, het strenge uh, wordt aangeraden om uh, binnen het huis te blijven. En in binnen zijn huis merk je niet zoveel, veel, maar ja, onderweg naar het vliegveld uh, ja, was ik wel verbaasd vanwege de hoeveelheid uh, wegblokkades, uh, zowel door de politie als door uh, opstandelingen. Uh, ik zag hier net al wat sporen van uh, opstootjes. Uh, van, van stenen. De, de noodtoestand is nu uitgeroepen. Zijn alle protest, protestanten, of de protesteerders moet ik zeggen, zijn die nu ook opgehouden? Of zie je nog wel op straat mensen demonstreren? Nee, echt, demonstraties uh, heb ik niet gezien. Die zijn er wel. Uh, en, en die zullen ook zeker doorgaan. Alleen ja, nu uh, zal het toch minder uh, centraal uh, op, op, rond het Parelplein zijn. Het zal meer verspreid door de stad zijn in de, in de dorpen. Uh, vannacht uh, hoorden we toch wel veel helikopters overkomen in een, uh, boven een nabijgelegen dorp. Uh, dat, dat is ja, toch iets wat je normaal gesproken niet hoort. Nee, was dat ook uh, voor jou het moment dat je dacht ik moet hier weg? Ja, nee. Het moment dat ik dacht uh, ik moet hier weg was eigenlijk toen ik uh, bevestiging kreeg dat de school voor de rest van de week uh, gesloten was. En uh, dat ik voor mijzelf dacht van nou, laat ik gewoon weggaan. Uh, het kan zich stabiliseren, het kan erger worden. En ik heb geen zin om... Uh, in de drukte terecht te komen op het moment dat uh, het eventueel erger wordt. Ja, de, die... Dat tegen dat er wat, wat preventief is, zijn weggegaan. Ver, verwacht je dat het net zo uit de hand uh, kan lopen zoals in Libië gebeurt? Nee, zo ernstig verwacht ik eerlijk gezegd niet. Maar ja, ik heb geen kristallenbol. Helaas. En wat ik wel weet is dat uh, de, de meerderheid, de shiïtische meerderheid van het land, ontzettend boos is. Met name ongelooflijk boos over het binnenkomen van uh, Saudische soldaten en, en binnenkort nog 500 soldaten uit uh, Emiraten. Dat ziet men, en dat wordt ook openlijk uitgesproken, als uh, de, de bezetter. Dat uh, het land uh, nu uh, bezet is door een, een vreemde macht. Dus wat dat betreft gaan we nog spannende tijden tegemoet? Ja, ja. Er is, er is een grote gematigde groep die uh, nog steeds de dialoog aan wil, maar... Ja, uh, deze move van de regering heeft uh, die zaakje al duidelijk uh, schade gedaan. En de, denkt u dat het, het goed zou zijn voor het land als de, de protesten werken? Als er echt iets zou, gaat veranderen? Ja, ik denk dat, uh, Bahrein, uh, dat ook de bevolking van Bahrein ook op dermate uh, onderlegd is... dat het, het land eigenlijk wel rijp is voor een echte democratie. Uh, dat, ja, dat zal niet zonder slag of stoot gaan. Dat is ook wel duidelijk uit de huidige situatie. Uh, ja, wat we in feite meemaken is de, de, de emancipatie van, uh, van het land. En het feit is, is dat uh, de, de tweederde meerderheid van het land uh, een, een minderheid in het parlement is. En uh, verder ook bijna niets te zeggen heeft. En dat is natuurlijk heel vreemd. Juist. Oké, okay, nou dan wensen we u nog uh, heel veel succes... en dank u wel voor uw tijd, uh, uh, Thijs Broekhuizen vanuit Abu Dhabi. Dank u wel. Graag gedaan en dank u wel voor uw tijd. Het is elf minuten over half drie. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Drietalige kinderen, dansen de ouderen en het einde der tijden. Er is maar één rubriek op Radio 1 waar deze rariteiten samen kunnen komen... en dat is... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. En we beginnen in Drenthe. Nou ja, we beginnen eigenlijk in Japan. Oh. Want daar was natuurlijk de aardbeving. En volgens deze Drentse SGP'er kan dat maar één ding betekenen. De aardbeving in Japan is toch echt wel een teken van het einde der tijden. Um, de aarde gaat voorbij in haar begeerlijkheid, dat is een bijbeltekst. En vervolgens heb ik daar iets achter gezet zo van, uh, nou, het duurt geen 25 jaar meer. Ja, de doorsnee Drent, die, die gelooft daar natuurlijk niks van. Ik vind het als ze dat ze daarvoor voorspelt. Ja, ik vind het heel raar. Waarom? Ja, weet ik niet. Ja, ik vind het ook heel raar. En een echte trend die geniet natuurlijk van het leven. Ja, positief. Ik neem het ervan. Echt wel. Elke dag heen. Ja, ik heb er nog wel zin in. Tsoef, we zitten al in het oosten van het land... en daar wordt veel moeite gedaan om ouderen te laten bewegen. Het is gewoon heel erg belangrijk om, om soepel te blijven. En dat soepel blijven, ja, daar maken wij ons als docenten toch heel sterk voor... dat iedere week ons hele lijf aan de beurt komt, hè, van kop tot teen. Iedere maandag danst een groepje bejaarde vrouwen in het lokale buurthuis... maar nu raakt de subsidie op en wordt alles duurder. En dat is zeer spijtig. De meesten zijn allemaal beerdoe-dames... En dan als je alleen dan bent en je wilt er wel ergens bij zijn. Ja. Dus het is ja. heel belangrijk dat dit wel blijft bestaan. Zeker weten. Ja, ik heb daar 23 jaar. Ga ik hier al naartoe. Jezelf en je blijft alleen blij. Ja, Casper, spijtig. Spijter, het is gewoon een schande. Maar we hebben weer een mooi groepje bij elkaar. En dit, dit kun je niet vervangen. Ze zeggen ook altijd, ouderen die moeten in beweging blijven. Maar ze nemen het ons gewoon af. Nou, goede tip voor jou, Casper. <lacht> Nederland in mijn Als laatste gaan we naar Friesland vandaag. Het is daar uh, taaltechnisch gezien natuurlijk al behoorlijk lastig. Maar nu maken ze het op een basisschool in Veenwalden wel erg lastig door drietalig onderwijs aan te gaan bieden. Nou, um, dan praten we Nederlands, Fries en Engels. Nou, uh, dan hebben we alle lesjes, bijvoorbeeld in het Engels en hele les en Dan Fries. En hebben we werkboeken. En dan moeten we dan wat doen. Ja, dat is natuurlijk niet uh, altijd even makkelijk. Wie is het ik moeilijk. Nou, sommige lesjes wonen maar. En welke taal? De Engels? Nee, Fries. Het Friesk is het ja. moeilijkst, maar door praat zelfs hoor je ook Friesk. Ja, vies. Vies zo net dan? Nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, het tellen kunnen ze in ieder geval als de beste. 4, 2, 3, 1, 2. Prachtig, ik had het niet beter kunnen doen. Dat ja, drietalig onderwijs is dus meteen al een doorslaand succes. Best leuk! Nou, best leuk, inderdaad. En zo uh, concluderen we ook deze aflevering van Het Nieuws Dat Niet In Het Nieuws Was. Het Nieuws Dat Vandaag Niet In Het Nieuws Was. En dan gaan we nu live over naar het enige literair verantwoorde feest van het jaar. Op dit moment is de zestigste editie van het Boekenbal bezig. De Boekenweek is zojuist gestart in de stad Schouwburg, Amsterdam. Geen schrijver ontbreekt op het bal en ook jong talent Rosa Timmer... bekend vanwege haar boek over het studentenleven, is daar aanwezig. Goedenacht Rosa. Goedenacht. Is het een beetje een goed feestje? Ja, het is zoveel beter dan vorig jaar. Echt Waarom? niet normaal. Hoezo? Nou, ja, ik ben al een beetje aangeschoten, dat is ook een goed teken. Maar um, um, normaal, zeg maar, vorig jaar was het om deze tijd al uitgestorven. En nu staat iedereen op de dansvloer, gek te doen. Het lijkt wel of iedereen pillen heeft gehad. En iedereen probeert iedereen te versieren. En er is gewoon hippe muziek. Dus geen elf is meer. Kijk eens, dan... uh, op wie ga jij af, uh, Rosa? Ja, ik heb een vriendje, maar ik ga op een hele mooie oude mannen af meestal. Jan Mulder, Bert van der Veer. Oké, okay, maar jij zegt er wordt heel veel geflirt. Kunnen wij een paar uh, sappige roddels van jou uh, horen? Nou, nou, ja, er wordt heel veel geflirt. Heeft sappige roddels. Nou, wie ja. He wie heb je met wie zien flirten, Rosa? Uh, ja, niet BN. Meestal zijn BNers met minder bekende Nederlanders. Dus ik denk dat je moet teleurstellen. En heb jij nog gedeggerd met Arie Boomsma bijvoorbeeld? Nou, ik heb Arie Boomsma dus gezien, hè, maar hij ziet er een heel klein beetje verdrietig uit, moet ik zeggen. Ja. Hij is wel heel aardig tegen iedereen, maar hij straalt niet uit van ik wil neuken. Misschien doet hij het wel, maar nee. Voor de mensen thuis, de relatie van Arie Boomsma is uitgegaan. Dus misschien dat dat... Uh, Na 14 ja. jaar, hè? Dus... Uh, hij is niet helemaal vrolijk meteen de tweede week, denk ik. Begrijpelijk, begrijpelijk. Hoe, hoe zag de avond eruit naast het uh, baganaal wat nu bezig is? Nou ja, uh, de eerste deel van de avond... daar mogen alleen de zeg maar, voormalige Harry Mulishen mogen daarheen. Uh, dus de echte bekende schrijvers, alleen van rooien. Maar ik was om tien uur. En dan uh, zijn er in verschillende hoekjes uh, uh, verschillende muziekstijlen. En je kunt op de foto met zo'n meisje met een fotoapparaat... En verder is het vooral uh, op de dansstrook veel dansen met onbekende mensen. En op de gang struikel je over de BNS. Tommy Wieringa, Mark Marie die zijn haar heeft laten groeien. En Hanna uh, Berghoed die een jurk aan heeft. Dat soort mensen. Maar zie je dan bijvoorbeeld een Kluun of een joep van het hek nou ook ja, echt losgaan? Hij heeft tegen mij aangestreken, inderdaad. Bij de bar was dat. Hij ja. heeft wel veel haar op het moment. <laughs> Nou, ik zie het al helemaal voor me inderdaad. Nou, is er, heeft het ook nog iets met boeken te maken? Of is dat echt uh, helemaal uh, losstaand ervan? Uh, nee, ik heb met Bert van der Veer nog over boeken geschreven. Want hij heeft zelf volle boeken gemaakt. Maar voor de rest echt met niemand. Voor de rest gaat het echt meer over... ik heb een leuke vrouw gezien, maar ik ben haar kwijtgeraakt. Weet jij waar ze is? <lacht> Zo gaat het. Hey, maar is het nou eigenlijk ook echt een leuk feest? Of is het heel erg gezien en gezien worden... en dat iedereen zich continu daar bewust van is... en om zich heen kijkt om te zien of je nog wel gezien en gefotografeerd wordt? Nou, vorig jaar dacht ik dus, dit is echt een saai feest. Want niemand ging los. Het was echt alleen maar een beetje netwerken. Maar nu, het gaat echt los. Echt waar. Uh, vorig jaar stond ook in de pers: het is een ouderwetse feest, oude, oude lullen. Maar nu echt niet. Iedereen is gewoon los aan het gaan en dansen. Heeft fijn aan zijn voeten, maar gaat toch door. En, uh, ja, het gaat eigenlijk helemaal niet meer zo over wie BN er is. Ik kan bijvoorbeeld zeggen dat Rick Niemann en Sascha de Boer ook super aardig zijn. En met iedereen praten en los gaan op de dansvloer. En, nou, dat soort dingen. Nou. Dat is toch een hele geruststelling, Erik. Ja, maar ben jij nou uh, ook nog aan het aan het netwerken naast dat drinken en dansen? Netwerken. Nou, um, wat je hier moet doen, je moet vooral niet je cv tentoos Je moet gewoon meer een leuke indruk maken dan uh, zeggen dat je iets wil. Nu. Het... En als je daarna kun je wel zeggen: we hebben nou, elkaar we op boekenbal wel eens ontmoet en dan kunnen ze zich herinneren. Maar ja, je moet niet echt uh, je cv gaan tentoos Maar ja, netwerken een beetje dansen met leuke mannen, dat is niet zo moeite. <laughs> Oké, okay, ja, wij gaan nu natuurlijk een boek schrijven over WNL en over de radio. En dus als wij nou volgend jaar op de boekenbal zijn, wat zijn dan de do's en de don'ts voor ons? Uh, doe vooral aan wat je zelf mooi vindt, want vorig jaar was ik in gala, vond ik zelf lelijk. Vond iedereen lelijk. <laughs> nu heb ik gewoon lekker kort jurkje aan Kijk. en dat vindt iedereen mooi. Gewoon lekker aan hoe je zelf mooi vindt. Uh, kom niet te vroeg, want dan moet je in de hal wachten. Dan sta je naast Beertje van Beers en daar heb je geen zin in. <lacht> um, um, wat is de uh, doel? De um, gewoon mensen aanspreken. Echt waar, gewoon doen. En je zult zien, sommige mensen zijn onaardig, zoals Tom in Wieringa. En sommige mensen zijn gewoon super aardig, Mark Marie. En ben jij aardig? Hebben, ook mensen, hebben mensen ook jou benaderd? Van, uh, ja, uh, ben jij uh, Rosa super, Ja, dat is niet van mijn boek hoor, nee, daar kent niemand meer van, maar van Twitter. Kijk eens aan. Jij bent Rosa van Twitter. Nou ja, prima. <laughs> ja. Ook goed. Zo zitten wij ook altijd uh, met mensen, toch? Nou, Erik, je, je hoort het dus. Uh, je kan volgend jaar uh, je, je jaket gewoon in de kast laten hangen. En, uh, misschien is het een goed idee. Als on ons boek af is om ja. volgend jaar ook gewoon een kijkje te komen nemen daar. Ik toe wel gewoon... geld meenemen, hoor. Maar, oh, ja. Wel geld, want de muntjes zijn duur. Oké. Okay. Nou, nou en uh, is, ik haal ook mijn korte rokje weer uit de kast dan. Bedankt. In dat geval. <laughs> Dank Dankjewel, Rosa Timmer. Uh, en nog veel plezier bij het feest daar. Dankjewel, je zal lukken. Oké. Okay. Toppie. Bij ons in de studio is nog steeds Chris Berry. Um, wat is het volgende nummer dat jullie gaan spelen? Het volgende nummer is een uh, nummer dat ook op ons EPje staat. Seeds of Blue. Dan zou ik zeggen, dames en heren, zet je radio wat harder en take it away. The girl who never knew she could plant seeds the color blue he didn't show the way he came least not in time together Say. Did she say she's just a kid? He gave her lemonade. That's all he did. The pace of mind And all there is To plant new seeds To be fulfilled Chris Berry, live hier op Radio 1. En blijf vooral luisteren, want volgend uur komt ze nog terug met uh, twee prachtige nummers. Dus uh, hou hem hier. Het was vanavond weer tijd voor een stevig potje Champions League. Er was genoeg te genieten, doelpunten en een fijn potje drama wisselden elkaar in hoog tempo af. Vooral bij Bayern München internationale was het heftig. De herhaling van de finale van vorig jaar zorgde voor genoeg sensatie. En uiteindelijk moest Bayern München in de laatste minuten toch nog op de knieën voor de regerend kampioen. Onze eigen sportredacteur Robert Smit heeft de wedstrijd op de voet gevolgd. Goedenacht, Robert. Goedenacht. Ja, wij hebben hier vanuit de alle hoeken en gaten begrepen... dat de voetballiefhebber op zijn wenken is bediend vanavond. Klopt dat een beetje? Ja, zeker wel. Het was een uh, heftig voetbalavondje in de Allianz Arena in München. Uh, ja, Bayern won de heen de 0, met 0-1 in Milaan... en speelde echt vooral de eerste helft uh, fenomenaal. Eigenlijk veel beter dan Inter... Maar uh, nou ja, het was uiteindelijk wel zo dat uh, Inter eigenlijk op zijn Duits uh, wist te winnen. Ja. Oké, okay. hoe ging de wedstrijd een beetje? Ja, nou ja, Bayern was dan weliswaar in de eerste helft beter... maar Inter stond al drie minuten eigenlijk voor door een goal van Samuel Eto'o. Dat rook iets wat naar buiten spel, maar ja, uh, werd wel goedgekeurd. Uh, Bayern schrok er eigenlijk een beetje van, uh, maar hij pakte zich uiteindelijk heel erg goed. Hij uh, ging domineren. Uh, Inter was eigenlijk, werd eigenlijk flink teruggeduwd uh, de eigen helft op... En uh, niet even daarna werd het uh, uiteindelijk 1-1. Uh, het was eigenlijk identiek aan de enige goal in de eerste wedstrijd, toen in Milaan. Uh, toen was het zo dat uh, Robber schoot, de keeper van Inter losliet en Gomes scoorde. En dat was eigenlijk weer precies hetzelfde: Robber kwam naar binnen, die schoot. Uh, Inter-keeper Julio Cesar liet los en uh, Gomes was er weer als de keeper bij. Uh, de Duitsers drukten vervolgens uh, aardig door en uh, gingen uiteindelijk rusten met een uh, voorsprong uh, nadat Thomas Müller scoorde. En het, ja, het leek dus eigenlijk allemaal wel aardig goed te komen. Ja, maar ja, als ze voetballiefhebbers weten wij dat die Duitse ploegen dan uh, dus uh, hè, op de verdediging gaan spelen. Allemaal voor het doel gaan staan. Deed Bayern dat ook? Ja, nou, het, het zit niet echt in de aard van, uh, van Louis van Gaal, de trainer van, uh, van, van Bayern München. Ja, Die is toch wel echt uh, een beetje van de Nederlandse school uh, lekker vooruit blijven voetballen want als je aanvalt hoef je niet te verdedigen. Uh, Bayern bleef dus uiteindelijk eigenlijk wel doordrukken en kreeg daardoor eigenlijk kans kansen. kans en dat vooral de eerste helft. En het had eigenlijk gewoon, uh, ja, best wel gewoon 3-4-1 kunnen staan in de eerste helft. Maar ja, het is niet te scoren. Ja, en dan krijg je toch wel een beetje de één eeuwenoude regel die dan in het voetbal geldt. Want als je zelf niet scoort, dan valt hij vaak aan de andere kant. Uh, Wesley Sneijder die maakte uiteindelijk de 2-2 na ruim een ruime uur spelen. En ja, de spanning was dus eigenlijk weer volledig terug. Uh, toen moest Van Gaal uh, Robben eruit halen. Die speelde echt geweldig voor Bayern. Maar die had een lichte kuitblessure. Maar ja, daarmee lijkt uh, de aanvallende angels er flink uit te zijn. En ja... Uh, yeah. Inter die, uh, die probeerde alles toch uit de kast te halen. had nog maar één doelpunt nodig. En ja, die viel uiteindelijk in de 89ste minuut. Is eigenlijk een trieste aftocht voor Bayern. Ja, ja het, is, het is wel heel erg triest. Uh, Bayern leek echt op rozen te zitten. Zeker toen ze 2-1 voorstonden. Ja, dan mag je dat eigenlijk nooit weggeven. En dat was van Gaal ook van mening hoor. Na de wedstrijd die uh, liet uh, tegenover de pers weten dat uh, Bayern gewoon de wedstrijd netjes uit had moeten spelen. Want zo'n voorstond mag je eigenlijk niet meer verspelen in de, in de Champions League. Maar ja, door. Uh, zo aanvallend te blijven spelen, wat Bayern deed, uh, bleven de ruimtes heel erg groot. En als je dan de kansen zelf niet afmaakt, ja, dan roep je het onheil toch wel over jezelf af. Ja, nou We hebben het over Louis van Gaal, de coach van Bayern München. Maar er gaan al langer de speculaties en de feiten dat hij weggaat bij Bayern. Is dit eigenlijk het einde? Een vroegtijdig einde misschien? Ja, nou, het is al dus bekend dat hij uh, bezig is met zijn laatste seizoen. Uh, dat uh, Bayern, München en Louis gaan niet met elkaar doorgaan. Maar of hij nu nog door mag, ik vraag het me af. Uh, Bayern die kan geen, uh, geen prijs meer winnen. In de Duitse competitie uh, ja, zijn, ze eigenlijk, zijn ze kansloos voor de landstitel. Hebben ze te veel punten verspeeld? En uh, ze zijn uit de Duitse beker al geknikkerd. Uh, en, ja, en nu is ook die Champions League dus klaar. Uh, na afloop werd de vraag gesteld uh, of het misschien niet beter was... dat hij het uh, maar gewoon vroegtijdig uh, wegging, dus zelf opstapte. Maar ja, daar reageerde hij wel op zijn Van Gaal heel erg geïrriteerd op. En, uh, maar ja, als de kritische media die in Duitsland toch wel uh, aardig aanwezig zijn... met kranten als de Bild uh, gehakt maken van Van Gaal... dan vraag ik me echt wel af of, uh, of hij blijft tot het einde van het seizoen. En dat terwijl het vorige seizoen zo goed ging, hè? Ja, maar ja, goed, het uh, tijd kan snel keren. Hè. Dat hoort ook een beetje in de voetballerij. Ja, nou goed. Uh, ja, Bedankt voor het kijken naar deze wedstrijd, uh, Robert Smit. Het was vast geen straf, als ik je zo hoor. Nee, zeker niet. Kan ik je nog vertellen dat ook Manchester United en Marseille... die speelden vanavond tegen elkaar. En de Engelsen wisten die wedstrijd met 2-1 te winnen. En zij gaan dus met internationale door naar de kwartfinale van de Champions League. En tot zover sport. Maar volgend uur bij nog steeds bakken Nederland nog meer sport. We gaan het hebben over de nieuwe rol van Johan Cruijff bij Ajax. En uh, misschien heeft u wel vandaag gezien dat uh, de koeien dansend van stal de wei inrenden. Ja, ze waren blij dat ze eigenlijk weer die stal uit mochten Eindelijk. en dan de wei in. En dan gaan ze heel erg alle gekke dansjes doen en sprongetjes. Het lijkt me fantastisch om te zien. En zometeen hebben wij een gesprek met de boer Winskoeien. Dat uh, konden doen vandaag, dus uh, zeker redenen om te blijven luisteren. Zometeen gaan we even naar het NOS nieuws van drie uur. En daarna zijn we weer terug met een nieuw uur, nog steeds wakker Nederland, hier op uw Radio 1. Sla